Een van de grootste talenten op YouTube, de zoontjejerringe Joost Klein van Stiens. Zien er grappige filmpjes. Je vooral heel populair bij jongeren. Damn, wil ja. je meer geld rinkelen? Woohoo. Money in the bank, money in the bucket. Wayo. Damn, what? Die breng me terug naar vroeger, met mijn moeder op de scooter, met mijn vader op computer. Yes sir. yes. In Friesland je krijgt de route. Agoe ah, je? Fuck Google Maps, bitch, ik volg mijn eigen route. Gebergd, ik heb gebloederd. Nu heb ik prada schoenen aan mijn voeten. Vroeger noemden ze me boeler. Ik mis mijn mama, dus ik zoek een meal van Kroger. Nu rook je 20 taben. Eerst was het dikke toeter. Familienaam is klein, maar mijn dromen waren groot. Bel mijn vader elke dag, maar die man die is dood. What? Maar die man die is dood. Fuck! Ik keek een maand toen hij stierf. te zien met de deuren parkeren. Ik neem een slok van mijn bier tot ik lasten van mijn darmen en mijn nier. Ik ben en hier zit in m'n vizier Ik heb grote ballen als een stier Mijn vader die was weg, zag m'n ma aan een psychose kreeg hulp aangeboden, maar dat vond ik niet nodig Ik heb een een hastenwee met woorden, maar helaas Ik heb ook eating disorder Ik heb borderline, maar ben ook crossing borders Ik voel me net een geek, want ik gooi met borden Emotoregulatie is een woord wat ik niet ken Wie is mijn vader als ik het niet ben? Mijn broer die was mijn voorbeeld, dus ik zocht het in hem. Mijn moeder maakte schoon en mijn vader eet de tram. Mijn maak wel uit een gekke huis een jaartje later. Zij was never thuis, ik kwam een taartje halen. Ik zag het liggen op de bak met de hartstilstand. Yes, al de grote mop, maar hier werd ik stil vast. Ik heb geen werk, maar verwerk mijn trauma's. Ik ben op kaas, broertje, ik lijk op gouda. Dit is die blote piemel in de sauna. Fuck you, doe dit voor de flora en de fauna. Goedemiddag met de gezondheidszorg. Weet je een klein beetje, klein. ik heb nu hulp nodig. Ja, ja, ja, oké, okay, ja, uh, ik, we hebben wel een plekje ik, ik, over twee jaar. Twee, twee jaar, wat de ja, fuck? Ja, ja, ja, ik stop je even op de wachtlijn. Nee, nee ik wil niet wachten, ja. ik wil, nee, nee, nee, Ja, ik zet je even in de wacht.